Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een hotelbrand in de Oekraïense havenstad Odessa zijn acht mensen omgekomen. Er raakten tien mensen gewond van wie er vier in levensgevaar verkeren. Er waren zo'n 150 mensen in het budgethotel toen de brand midden in de nacht uitbrak. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt... maar de Oekraïense president Zelensky zegt dat de eigenaren nalatig zijn geweest. Ze speelden volgens hem met mensenlevens door zich niet aan de veiligheidsnormen te houden. Eindhoven Airport heeft opnieuw last gehad van een storing in het bagagesysteem. Dat de nauwelijks vertraging op en ook heeft waarschijnlijk niemand zijn vlucht gemist. Wel zijn elf koffers achtergebleven op het vliegveld. Er is nog niet bekend, niets bekend over de oorzaak. Het is de derde keer in korte tijd dat het bagagesysteem op het Eindhovense vliegveld hapert. Dat gebeurde ook op 8 augustus en op 13 augustus. Toen leidde de storing tot veel vertragingen en tientallen passagiers miste hun vlucht. De politie heeft vannacht een auto met Frans kenteken achtervolgd... van Zuid-Limburg tot Diep in België. De bestuurder had een stopteken geweigerd en ging er vandoor. Op zijn vlucht probeerde hij meerdere keren de politieauto te rammen. Pas in Namen kon de auto worden gestopt. De drie inzittenden zijn opgepakt. Ze zitten vast in België en worden in Nederland vervolgd, zegt de politie. In Emmen zijn twee oude fabriekstorens opgeblazen...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 Het weer bewolkt en hier en daar regen. Later vanmiddag klaart het in het westen een beetje op. Het wordt rond de 22 graden. Morgen iets koeler en ook dan valt er geregeld een bui. Maar vanuit het westen komt later de zon er ook vaker bij. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Ja, Dat het gaat een goede kant. Het gaat een goede kalte. Als het hoge drukgebied, het ruggebied druk komt... Ja, nee, op, ik, ik, snap ik snap hem, ik snap hem. <laughs> Dankjewel weer voor het weer, weer eens na te lezen op uh, www.meteopagina.nl. Kijk eens op de ZFM-app uh, onder Meteo Zandvoort, op www.ricoweer.nl. Dat was het weer. ZFM. Kan je het nog volgen? Jawel het weer is overal te volgen. I'm a motherfucking I don't wanna be too much. But I don't wanna miss your touch. You don't seem to give a fuck. I don't wanna keep waiting, but I do just what I have to do. And I might not be the one for you. But you Time drive me crazy cause I can't have what I want and neither can you You ain't my boyfriend boyfriend, and I ain't your girlfriend, girlfriend girlfriend. But you don't want me to say nobody else And I don't want you to say nobody But you ain't my boyfriend boyfriend. And I ain't your girlfriend girlfriend. But you don't want me to touch nobody else you nobody, nobody I wanna kiss you, yeah. don't wanna miss you, yeah. but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 Green lights in your body language Seems like you could use a little Pump money from me But if you got everything I figured out like you say Don't waste a minute, don't wait a minute It's only a matter of time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 Just from a neck down to the waist, I get my feelings involved She stop turning my calls, the flaws turning the walls and barricades And I'm too fucked on and all the wrong ways And every long day is a bad one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 in the city of oh, God. Hey. Call me what you want when you want it.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 In my accent when I talk I'm an Englishman in New York You see me walking down Fifth Avenue Walking cane here at my side Taking everywhere I walk I'm an Englishman in New York Someone say He's the hero of the day Takes a mattress of suffer ignorance and smile Be yourself no matter what they say Be yourself no matter what they say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 s PaRe r e Of mobiel 0644683110 06 446 83 110 Dankjewel Albert-Jan. Lokomotief dus ook op de vrijdagmiddag. Nou, we zien elkaar zo dadelijk weer in het uh, volgende uur. Dag Albert-Jan. Dag erop. Mij kijken doe je via www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg 10A. De laatste voor drie uur is Senorita, John Mendes, Camilla Cabello.